In Egypte zijn zeker 34 doden gevallen bij de kazerne van de presidentiële garde, waar ex-president Morsi vermoedelijk wordt vastgehouden. Bij de schietpartij raakten zo'n 300 mensen gewond, zegt een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid. Volgens het Egyptische leger werd de kazerne bij soms bestormd door aanhangers van Morsi. Onder de doden is tenminste één militair, zegt het leger. En ook zouden zeker 40 militairen gewond zijn geraakt. Volgens de moslimbroederschap was er geen sprake van een bestorming. De Morsi-aanhangers wilden alleen maar bidden en hadden geen wapens bij zich, zegt een woordvoerder. De ultraconservatieve Noor-partij trekt zich terug uit de onderhandelingen over een nieuwe Egyptische regering. Het besluit volgt op de schietpartij van vanochtend bij de kazerne van de presidentiële garde. Een woordvoerder van de Noor-partij spreekt van een slachting. De Noor-partij is net als de moslimbroederschap streng islamitisch, maar steunde de afzetting van president Morsi. De partij was ook betrokken bij de onderhandelingen over de aanstelling van een interim premier.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 Paus Franciscus is begonnen aan een bezoek aan het Italiaanse eilandje Lampedusa. Het is voor Franciscus het eerste werkbezoek buiten Rome. Lampedusa tussen Tunesië en Italië staat bekend als poort naar Europa. Jaarlijks komen hier duizenden vluchtelingen in de hoop dat ze kunnen doorreizen naar het Europese vasteland. Ook vanochtend werd weer een boot met meer dan 150 vluchtelingen onderschept door de Italiaanse kustwacht. Dan nog het weer, opnieuw een zonnige dag. Alleen aan de Noordkust drijven wat wolken. Maar die gaan de komende uren oplossen. Maxima van 21 graden aan zee tot 27 in het binnenland. Dit was het NOR. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. In de Randstad staat er file op de A15-Europort Rotterdam... tussen spijkenis en, en Knopend Benelux 2 kilometer na een aanrijding. Tot zover de verkeersinformatie.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 One day there'd be heartache And I would lose myself to you And I walked all night Lost in the sight Sleepless, empty night Dreaming of you And those dreams are still mine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 En dat is allemaal voor de verkoop? Ja. Dus uh, ook gebruikte kan je kopen? Of verhuur je bijvoorbeeld ook? Nee, ik doe niet, ik bedoel, wij doen nog, ja. nog niet aan verhuur. Uh, we zijn nog een beetje aan het twijfelen of we dat, of we dat willen. Dat is mm -hmm. natuurlijk, uh, het neemt best wel wat tijd in de slag als je brommers ja. gaat huren of scooters gaat huren. En, en het neemt wat ruimte in de slag, want je moet er best wel wat op voorraad hebben. En ja, dat komt mm -hmm. hier dan niet helemaal te voeden, omdat we niet, niet al te veel ruimte hebben.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 En uh, ja, wel, welke uh, verkoop je nou het meeste in Zandvoort, tot nu toe? Um, Zijn dat Vespa's? Vespa chillers dacht ik hier. Ja. ja, de Vespa's <laughs> doen het erg goed. Uh, de, de simmetjes, die gaan ook heel erg goed. Kimco, ja. De, oh. ma, ik heb al een stuk of vier of vijf Yamaha's verkocht hier. En dat is best wel veel. Yamaha ja. over het algemeen ja, uh, wat minder hip is als een, als een Vespa. Dan uh, blijft hij een beetje achter, maar ja, hij doet het hier erg goed.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 Ja, het is uh, voor ieder wat wil, alle ja. kleurtjes, over het algemeen zijn het heel veel, heel veel kleuren. Ja, van alles en nog, ik zie ook hier bijvoorbeeld een pizzascooter kant-en-klaar. Je kan uh, zo'n pizzabak, noem ik het maar even, kant-en-klaar bijkopen. Wat is dat, of is dat helemaal niet dit voor de pizza? Dit is een speciale bezorgscooter, oh, die is okay. speciaal voor de bezorgdienst ontwikkeld. En, uh, ja. Ja, die heeft een stevig achterframe en waar mooi een pizzakoffer op kan, uh, waar eventueel reclame op kan komen.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 Never